Hoe voeg je een plaatsmarkering toe aan Google Earth? Eerst en vooral vlieg je naar de locatie waar je een plaatsmarkering wilt toevoegen. Eenmaal je bent ingezoomd op die locatie, klik je bovenaan op de knop plaatsmarkering toevoegen. Dit is de knop met de gele punaise. De punaise of plaatsmarkering wordt op het scherm geplaatst. Je kan de positie van deze punaise nog wijzigen door hem te verslepen. Nadat je de punijzen op de juiste plaats hebt gezet, geef je ook je plaatsmarkering nog een naam. Dit doe je bovenaan in het eigenschappenvenster dat zich ook heeft geopend. Naast een naam kan je eventueel ook nog extra informatie meegeven over de locatie. Deze informatie plaats je dan in het tekstvak van de beschrijving onderaan. Als je gewenste instellingen hebt gedaan, klik je op OK en is de plaatmarkering toegevoegd aan jouw Google Earth.